Dit is Martijn Nijhuis met het nos journaal In Pakistan is de tweede man van Al-Qaeda omgekomen bij een aanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Dat zegt een Amerikaanse regeringsfunctionaris. Zou Abu Yaya al zijn? Volgens Amerika speelde de Libische Alibi al een essentiële rol in het plannen van aanslagen tegen het Westen. Hij zou de dagelijkse leiding hebben gehad over de operaties in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Bij de aanval met de drone in Noord-Waziristan vielen gisteren zeker 15 doden. Het was toen nog niet meteen duidelijk of Alibi Al inderdaad was omgekomen. De kartelboete voor telers en verwerkers van paprika's en zilveruitjes is een buitensporige sanctie. Dat zegt de belangenorganisatie LTO Glaskracht. De Nederlandse mededingingsautoriteit legde de telers en verwerkers een boete op van 23 miljoen. Volgens de NMS hebben ze samen geprobeerd de prijs van groenten hoog te houden... LTO Graskracht gelooft niet dat de consumenten de afgelopen jaren te veel voor paprika's hebben betaald. Volgens de organisatie hebben de telers een goede reden om samen te werken. Ze zouden al jaren onder de kostprijs verdienen. De Britse koningin Elisabeth heeft de festiviteiten rond haar jubileum afgesloten met een toespraak op tv. In haar dankwoord, dat bijna een minuut duurde, sprak ze haar waardering uit voor de organisatie van de jubileumfeesten. Elisabeth zei dat ze diep geraakt is door het feit dat duizenden families, vrienden en buren samen feest hebben gevierd. De afgelopen vier dagen waren er vanwege haar 60-jarige regeringsjubileum onder meer een vlootschouw op de Theems, een concert bij Buckingham Palace en een dankmis in St. Paul's Cathedral. Bij Veilingijs Christie's heeft een onbekende bieder een vroeg schilderij van Piet Mondriaan gekocht voor 115.000 euro. Dat was flink meer dan Christie's had verwacht. Schilderij Oude Molen bij Oele is gemaakt rond 1908. Het laat zien hoe Mondriaan zijn eerste stappen zette op de weg naar abstractie. Het weer steeds meer bewolking en vanachtig regen, ook morgenochtend bewolkt en regenachtig, dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag is mijn gast Amanda Korevaar. Amanda werkt bij de Hoop als groepsbegeleider. Amanda, van harte welkom in de studio. Wat houdt jouw functie als groepsbegeleider in? Wat doe jij zoal? Ja, dat zijn natuurlijk hele praktische dingen, maar eigenlijk ook ten eerste eigenlijk het grootste doel daarvan is uh, eigenlijk mensen die om hulp komen vragen. Die met hulp vragen komen van, joh, ik, uh, ik trek het niet meer in het leven. Ja. En om daar eigenlijk hulp in te bieden. En dat is op praktisch vlak, maar uh, ook op emotioneel vlak. Oké. Okay. En jij zit echt, je, begrijpt, je begeleidt een groep die echt 24 uur per dag in behandeling is? Ja, klopt. Is Vier, ja. En dan meerdere weken lang, dus een lange, intensieve periode. Ja, maar is dat voor jou dan ook een lange, intensieve periode? Werk om te doen? Want je werkt dan ook uh, onregelmatig, neem ik aan? Ja, onregelmatige diensten. Dus ja, dat kan intensief zijn. Dat ligt er net aan van hoe dat uh, mensen op dat moment soms ook in hun programma staan of hoe dat ze in hun vel zitten ja. en uh, welke fase ze zitten. Dat hangt met heel veel dingen samen. Ja, nou begeleid de doop uh, zowel mensen met psychische problemen, psychosociale problemen, hm. maar ook mensen met een verslaving. Met welke mensen heb jij het meest te maken? Uh, met mensen met een verslaving. Oké. Okay. En dan zie je lichte vormen van psychiatrie of psychosociale problemen zitten daar nauw aan verbonden. Maar. Dus daar krijg je ook wel mee te maken? Ja, ook mee te maken. Ja. Oké, okay, nou we gaan zo verder praten over wat uh, ja. jij allemaal uh, zo wel meemaakte in je werk. We gaan eerst muziek luisteren. Taking the Narrow Streets. Ik vertelde net dat je als groepsbegeleider werkt, dus mensen met een verslaving. Um, nou kan ik me voorstellen dat heel veel luisteraars geen flauw idee hebben hoe dat eraan toe gaat uh, op zo'n groep. Kun je een beetje vertellen wat jouw werk zo van dag tot dag inhoudt? Stel, nou ja, je werkt dan onregelmatig diensten, maar stel mm -hmm. je hebt een dagdienst, uh, wat ga je dan doen? Ja, ik start eigenlijk dan om zeven uur s morgens. Mm -hmm. um, waar ik dan eigenlijk mee begin is uh, sowieso direct de deuren openmaken, want die zijn te op slot tot die tijd. En dan vervolgens uh, is het eigenlijk inlezen van uh, hoe uh, was de dienst ervoor? Dus, uh, ja. dus wat, het, wat is er de avond en de nacht ervoor uh, gebeurd? Ja, precies. Ja. En um, dan is het verder eigenlijk uh, voorbereiden op, uh, op de ochtend van joh, uh, zijn er nog dingen die ik me oppakken of wat dan ook. Mm -hmm. En daarnaast be beginnen met het gebed samen met mijn collega, want we, we hebben een soort twee groepen in één huis zitten. Ja. Freedom 1 programma draaien we in het huis. En Freedom 2 programma draaien we in dit huis. En dan. Uh, ja vervolgens ga ik ontbijten. of Eigenlijk een dagopening op de groep houden. Dus die bereid ik ook voor nog in dat eerste half uurtje. Yeah. En dan is het ontbijten. En de dagopening waarop bestaat dat uit? Um, het is eigenlijk een kort stukje wat ik dan deel. Of een stukje uit de Bijbel. Of we hebben van de hoop hebben we ook een dagopening. Soms sprak die erbij. En soms een, uit een christelijk boekje van Max Lucado bijvoorbeeld. Yeah. Om dan uh, dat eigenlijk mee te geven de dag in. Ja. Yeah. En dan bid ik kort met ze. En de bidden de, de cliënten dan ook gewoon mee? Meestal in de ochtend niet. Ze vinden dat soms ook wel spannend. Aha. Uh, soms wel. Daar geef ik altijd wel ruimte voor. Van, uh, nou, als je zelf ook nog wat hebt. Of, we vragen meestal om gebedspunten eigenlijk. We ja. gebedspunten en daar komt meestal wel meer... Uh, ja. Maar jij bent dan meestal degene die bidt? Ja. Oké, okay, Goed. <laughs> en, nou, goed dan ga je dus ja, en dan gaan jullie dus naar ontbijt. Ja, precies. dan gaan we opbijten met elkaar. En... Um, ja, goed, soms moet je daar een beetje orde in aanscherpen, of dat mensen soms wat conflicten hebben of uh, hmm. dat er onduidelijkheid is. Maar ook gewoon meteen al gesprekjes. En soms is gewoon rustig aan het maken. Ja, ja. en, uh, en dan is het eigenlijk de corset daarna. Dus gaan we schoonmaken in huis. Dus iedereen heeft zijn eigen taak als het afwas of uh, de, de woonkamer stofzuigen. Ja. Dat soort dingen. Dus dat huis helemaal netjes en op orde is. Zo wordt allemaal door de cliënten zelf gedaan. Ja, ja en ook eigenlijk om te leren: van hey, hoe maak je nou schoon? Uh, een stukje verantwoordelijkheid weer dragen en oppakken. Hmm. Oké. Okay. En dan gaan we om negen uur starten eigenlijk met programma. En dat is wisselend. Ja, op mijn groep doen we de activiteiten in de ochtend. Dus dat is of vrijwilligerswerk of we gaan persoonlijke verwerkingstijd. Persoonlijke verwerkingstijd, ja, dat, dat klinkt een... heel therapeutisch. <laughs> Ik denk dat, ja, je dat, mooi, even, <laughs> dat je dat even uit moet leggen. Nou, Wat je eigenlijk ziet is dat heel veel gasten hebben schulden mm hebben -hmm. uh, door eigenlijk de verslaving die ze hadden. En uh, administratie al lang uh, laten verslonzen Dus ja. eigenlijk om dat ook weer tijd voor te geven Om die dingen op een rijtje te zetten Daarnaast om opdrachten te maken voor individuele gesprekken mm -hmm. En dan hebben we nog meer van die mooie termen Als een terugvalpreventieplan Een terugvalpreventieplan, ja. nou, nog meer uitleg <laughs> ja. Dat is eigenlijk wat je vaak ziet bij een terugval Terugval is eigenlijk een terugval in gebruik Dus mm -hmm. iemand gaat weer een keer gebruiken uh, niet dat we dat willen, maar omdat het kan dus eigenlijk, dat kan ja. gebeuren, om dat te voorkomen, gaan we eigenlijk een plan opstellen van wat gebeurt er nou eigenlijk van tevoren. En uh, vaak zie je daar een bepaalde lijn in. En om dan ook te gaan kijken van hoe kun je dan, als stel dat je die stapjes, we noemen het eigenlijk stapjes van terugval. Als je merkt dat je in een stapje van terugval bent, welke actie kun je er tegenover zetten? Maar bedoel je dan met een stapje een, zeg maar een symptoom wat erop wijst dat er een terugval aan zit te komen, zoiets? Ja. Oké. Okay. En vaak zie je dat in gradaties. Dus het begint soms met iets klein. Ja, wat, wat we bijvoorbeeld veel zien is het bijvoorbeeld een teleurstelling. Nou, iemand heeft een teleurstelling te verwerken. En hoe ga je daarmee om? Ja. En als iemand daar op de verkeerde manier mee omgaat, zie je soms weer een volgend stapje een terugval. Uh, ja, dus dan komt, komt de terugval steeds dichterbij, zeg maar. Ja, de kans Ja, bepaalde op. emoties of gevoelens die dan hmm. eigenlijk al steeds dezelfde zijn. Ja. Oké, okay. dus dat is voor de ochtend. En ja, ja, je zei ook van vrijwilligerswerk... Ja. Terwijl ze opgenomen zijn, doen ze ook vrijwilligerswerk? Ja, dat is mooi hè. Dat is, uh, <laughs> dat is zeker mooi hè. Ja. Wat, wat voor dingen doen ze dan? Um, ja, wij hebben tegenwoordig een boomgaard waar we vaak heen gaan. Mm -hmm. Of eigenlijk iedere week gaan we daar naartoe. Ja. Daar kan helaas niet de hele groep heen, ook in verband met activiteiten. Maar wat we daar gaan doen is eigenlijk um, die man of die boer eigenlijk helpen met uh, activiteiten daar. Dus snoeiwerkzaamheden, ja. um, opbinden van, uh, van takken of... Uh, nou, die heeft ook allerlei plannen, dus daar zijn we nog niet zo heel lang. We hm. hebben ook een tijd in het inloophuis even schoongemaakt. Het inloophuis is een plek waar, in, in Dordrecht waar uh, mensen met een verslaving of daklozen terecht kunnen. Ja, klopt. Ja. Okay. Ja. Dus daar gingen jullie dan ook helpen? Ja, precies. Okay. En verder hebben we dan ook eigenlijk in huis nog schoonmaaktaken voor de mensen die dus uh, in huis zijn of niet meer ja. gaan. Dus de wat grondiger schoonmaak, wat dan nog bij de corvée zeg maar ja, niet gebeurd is. precies. De ah, beuken, okay. kastjes grondig schoonmaken en dat soort dingen. Ja, moet ook ja. gebeuren. Ja. Oké, okay, dus dat is dan in de ochtend. En hoe gaat het dan verder? Uh, de middag uh, gaan we weer eten. Bij ons op de groep wordt er smiddags, middag ook gekookt. Dus tussen wordt de middag de warm gegeten? Warm gegeten bij ons. Hm. De andere groep dan andersom. Maar uh, ja, en dan is het eigenlijk vervolgens na het eten gaan er een aantal afwassen die die taak hebben. En de rest gaat een wandeling maken. En uh, dan uh, begint om kwart voor twee de training waar ze naartoe gaan en daarom een trainer voor. Mm -hmm. Dus dan is uh, voor mij het werk ongeveer tot, uh, tot die tijd ga ik dan weer een overdracht schrijven en soms nog wat administratieve ja, ja. dingen of ja. actiepunten nog. Uh, en wat voor trainingen, goed jij geeft die dan zelf niet, maar kun je daar een beeld van geven van wat die trainingen dan inhouden? Ja, dat zijn bijvoorbeeld sociale vaardigheden van uh, hoe... Uh, ja, hoe ga je nou eigenlijk met elkaar in gesprek? Of hoe ga je met elkaar om? En hoe kun je dat op een goede en juiste manier doen? Hm. Maar bedoel je dan van hoe ga je met elkaar om uh, in de groep? Of ook uh, als ze zeg maar weer thuis zijn? Ja, eigenlijk. Ja, je, je oefent Vaak zie je dat de vaardigheden in de groep geoefend worden. Die, ja. je, eigenlijk, die je buiten graag wil zien. Of wil zien. Um, die ze zelf eigenlijk ook fijn vinden. Dus assertief. Ja. Hoe, ja, assertief. Dat is dus hoe kun je dus op een goede manier aangeven van... Uh, ja, um, wat je lastig vindt. Of dat je een grens aan geeft. En hoe doe je dat op een goede manier. En dat soort dingen leren ze dan eigenlijk uh, okay. in de trainingen. Goed. Nou dat geeft al, alvast een beetje een, een beeld. We gaan straks nog eventjes over verder praten. We gaan nu eerst weer naar muziek. Blessing, Gloria en Honor van hallelujah Music. Je vertelde net al eens een beetje wat je doet op een normale dag. Mm -hmm. uh, dan werk je natuurlijk ook wel eens uh, 's avonds, uh, regelmatig waarschijnlijk. Hoe, hoe ja. vaak uh, komt dat ongeveer voor dat je 's avonds werkt? Oeh, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig vaak wel uh, overdag werk, maar ja. dat is één, twee keer, drie keer in de week ongeveer. Oké. Okay. En tijdens een, avond, uh, tijdens een avonddienst, wat gebeurt er dan zoal? Wat doen jullie dan? Um... Ja, het is meestal rond een uur of vijf... Tenminste, ik begin dan drie uur... Rond een uur of vijf post brengen... Een mm -hmm. uh, beetje koffie drinken... Dus kun je meteen een contactmomentje... Ja. Eigenlijk eten daarna... En uh, dat ligt bij mijn groep een beetje eraan... Of dat ze permissies hebben... Dat houdt in dat ze eigenlijk al wel wat vrijheden hebben... Om eventueel zelf, uh, zelfstandig dingen te gaan doen... Mm -hmm. Moeten ze in Dordrecht blijven... Dus dan heb ik wat soms mogen nog... ze dan zelfstandig gaan doen? Uh, zwemmen, wandelen... Naar de stad gaan, uh, sporten... Ja. Um, Sommigen hebben hier wonen. Zo'n dus familiebezoek dan. Dan zou ja. dat ook kunnen. Ja, oké. Okay. Dus maar er blijven dan toch ook altijd een aantal mensen over op de groep, neem ik aan. Ja. En, en wat gaan die avonden dan? Ja, we hebben verschillende programma-onderdelen. Soms hebben we een film, mm -hmm. woensdagavond een themafilm. We hebben ook uh, s'avonds, soms sport ook in het programma zitten. Ja. En zo wisselt dat wat af. En verder hebben we soms ook gewoon ontspanningsmomenten. En dan uh, is het kijken van of een praatje met een gast of uh, een spelletje ja. soms. Heb je nou ook echt uh, individuele gesprekken met gasten of is het echt dat je constant de groep begeleidt? Nou, ook juist wel individu ja, individuele gesprekken zitten er ook echt wel tussen. Mm -hmm. En zeker in de avond hebben we iets meer tijd. Dus dan uh, spreek je gast ook wel van, joh, is het? Of je koppelt soms dingen terug die je hebt gezien in de afgelopen tijd. Of je ook ziet dat en dat een beetje gebeuren, gaat wel goed, met je? En ja. dan uh, heb je soms hele mooie gesprekken en ook wel dat je echt mensen een beetje richting mag geven. Van, uh, ja. Ik kan me ook voorstellen van ja, mensen die dan hier komen met een verslaving en vaak ook nog met andere problemen. Van, ja, dat, dat je toch ook wel geconfronteerd wordt met best wel heel moeilijke dingen. Uh, ja. Vaak mensen met een uh, heel gecompliceerd verleden. Ja. Hoe, hoe pak je dat dan aan in zo'n gesprek? No. Hoe ga je zo'n gesprek, ja, hoe, hoe begin je dat? Ja, meestal stel ik dan een vraag van hoe is het? Of hoe gaat het echt met je? Mm -hmm. En ik, ik me, ja, als je het dan ook echt op, oprecht meent eigenlijk, dan komt er ook meestal wel een verhaal. En dan vertelt iemand, en het is eigenlijk luisteren. Dus soms wel doorvragen op de dingen mm -hmm. die je uh, hebt. Het is ook wel een beetje, hoe ga je een gesprek in? van Zit iemand echt met zijn moeite? Dan is vooral een gesprek luisterend. Of kies ik zelf voor een gesprek om iemand te confronteren? Dan, uh, ja. Ja. Ja. En maak je dan ook wel eens mee dat, men, ja, dat, mensen, ja, dat mensen een beetje boos worden? Want als jij, jij zegt van, ja. ik confronteer ze ook wel eens, van, ja, dan kan ik me voorstellen dat niet iedereen altijd blij is. Nee, dat is, soms gebeurt dat ook wel eens, ja. Ja, dan lopen ze soms zelfs het gesprek uit, dus met een, uh, een deur die heel hard weer dichtknalt, mm -hmm. dat kan ook. Um, ja, het zijn natuurlijk niet altijd de leukste gesprekken die je nee. voert. Of hele confronterende en vooral bijvoorbeeld pijnlijke gesprekken. Van dat je eigenlijk echt zit te prikken in iemand zijn pijn van het verleden wat hij juist heeft onderdrukt met die verslaving. Ja. En um, daar zit je dan eigenlijk soms aan. En dat uh, is niet altijd leuk, nee. nee. En van hoe reageer jij dan? Van als, mens, als iemand boos wegloopt, ga je dat dan achteraan of laat je ze? Um, een beetje afhankelijk van hoe ik dat op dat moment ins, inschat eigenlijk. Soms mm -hmm. is, het, is iemand zo boos dat ik denk, ik laat eerst iemand afkoelen en proberen later weer op terug te komen. Mm -hmm. Of soms ga ik wel achter iemand aan van hey, dit is denk ik niet de oplossing of zullen we weer proberen in gesprek te gaan. Ja. En soms dan op een andere locatie. Want een gesprekskamertje kan soms ook wel eens een beetje eng zijn. Maar wat voor locatie kies je dan? Als je soms in de gang. Of um, soms op iemands zijn kamer als hij daar naartoe is gegaan. Hmm. Um, zodat het echt een plek is waar die persoon zelf voor heeft gekozen om ja. te zijn op dat moment. Ja. En nou zei je net al van dat je voor Freedom werkt. En dat is uh, een programma dat alleen voor mannen is, als ik het goed heb. Klopt, ja. ja. Dus je hebt een, een groep met hoeveel mannen bij elkaar? Er zitten ongeveer twaalf uh, mannen bij mij op de groep. Ja. Dat lijkt me, best, ja, lijkt me ook best wel... Nou ja, een groep met alleen maar mannen. Het lijkt me dat er al snel een bepaald ja, sfeertje ontstaat. Een beetje van nou ja kerel onder elkaar, zeg maar. Even onheerbiedig gezegd. Maak je dan ook mee van dat er bijvoorbeeld agressie kan ontstaan tussen mannen? Ja, dat kan, uh, dat kan ook zeker wel gebeuren. Um, ja, wat, maar tegelijkertijd wat we vooral zien... is de verbale agressie mm -hmm. echt wel aanwezig. En dat zullen we ja, soms misschien ook echt wel dagelijks zien. Ja. Um, tegelijkertijd echt die lichamelijke agressie... dat uh, ja, dat zie ik eigenlijk niet zo heel veel. Of gelukkig kunnen we dat ook heel vaak wel voorkomen. Ja, en die verbale agressie, is, dan, is die dan gericht op jullie? Of op, op de cliënten onderling? Meestal op cliënten onderling. Ja, ja, en soms ook echt wel die boosheid naar ons gericht, moet ik zeggen. Ja, ja. Maar, en hoe ga je daar dan mee om? Um, ja, hoe ga je daar mee om? Ja, dan kom ik eigenlijk toch echt wel weer bij God uit. Van, ja, je, je, het is eigenlijk kijken van, waar komt nou eigenlijk die boosheid vandaan? En dan zie je eigenlijk een heel gebroken hart. En die eigenlijk gewoon heel bang is. En... Uh, ik vind het ook altijd heel bijzonder om te zien van hoe God dan zeg maar van die mensen houdt en dat hij zijn liefde laat zien en dan mag je ook iemand vergeven. En soms lukt dat ook niet direct, maar dan is soms ook naar een collega toe gaan als hij me echt gewoon zelf ook heeft geraakt van joh wil je ja, om echt te gaan bidden ja. of te bidden ook voor die persoon, maar ook voor mezelf mm -hmm. om dan vervolgens weer de situatie op te pakken. En fysieke agressie, daar heb je dus weinig mee te maken gekregen? Ja, ik heb het wel meerdere malen gezien, moet ik zeggen. En ik bedoel, we, we, we werken ook onder een doelgroep waar dat echt wel bekend is. straatgedrag straatgedraggroep is het ook wel, maar. Mm -hmm. um, ik vind voor de doelgroep waar we mee werken. en toch wel die dagelijkse, bijna verbale agressie die we meemaken. dat we echt minimaal meemaken qua die lichamelijke agressie. Ja. En hoe, ja, hoe, hoe grijp je praktisch in als er wel fysieke agressie draagt? Nou ja, ik vind, de luisteraars kunnen jou natuurlijk niet zien, maar je bent vrij tenger. Ik kan me voorstellen dat, dat je je niet zo snel tussen twee grote mannen ingooit. Nou ja, dat doen we dus gewoon wel. Okay. Ja. En dat is soms ook best wel helpend. Niet dat ik ze nou tegenhoud als ze beginnen. Ik bedoel, als ze echt gaan slaan, dan, ja, dan, dan, dan, dan zwiep ik zo opzij, denk ik. Ja. Dan, maar het feit gewoon dat je ergens al ertussen gaat staan... en. Ja, dat verschil maakt. Ja, ik, ik heb er ook echt wel een situatie meegemaakt mm -hmm. Dat uh, een van de gasten die stond in een soort magazijn. En met de koelkast open en een uh, glazen potje in zijn hand. Van, uh, en de andere gast stond in het kozijn van dat hok. En uh, die was heel erg boos op die ander. En ik zag gewoon opeens in een flits van hey, dit gaat mis. En met dat je er dan ook naast mag gaan staan. En uh, ja, ik heb eigenlijk ik dacht van oké, okay, dit gaat helemaal verkeerd aflopen. En als het zo doorgaat dan... Uh, nou, dan staat hij niet meer de ziekenauto, maar dan staat de lijkauto voor de deur. En uh, ja, of dat God dan ook soms gewoon ideeën geeft. Maar ik heb gewoon die ene gast die in het, ja, in het kozijn stond, heb ik gewoon bij zijn uh, schouders gepakt en ik heb hem uh, omgezwiept. Zodat, hij dus, uh, zodat ze elkaar niet meer konden aankijken? Ja, ja vooral die, die blik, die moet eigenlijk gewoon weg zijn. En uh, toen zag je dat hij helemaal verward was. En toen uh, is dat gelukkig goed afgelopen, ja. Dat vind ik wel weer bijzonder om te zien. Van dan denk je, hoe krijg ik dat voor mekaar? Ja, ten eerste om ons te draaien. Ja. En hoe krijg je het idee? Zo van, ik draai je ja. mee even om. Ja, dat heb ik ook nooit eerder of ander, daarna ook nooit meer bij een andere gast gedaan. Of gast is beeld, ja, de cliënt. De maar cliënt, uh, ja. nee, dat heb ik ook nooit uh, meer gedaan. Dus dat is dan wel weer bijzonder hoe God echt ideeën geeft. Ja. Ja, nou, mooi om te horen. Ja. Uh, we gaan zo ik nog even verder. Het gaat ook over je eigen leven met ja. God. Uh, dat doen we na de muziek, This Joy. Yeah. Amanda, het is al een paar keer gevallen tijdens ons gesprek... dat je regelmatig bidt. Ik ben ook heel benieuwd van, ja, hoe je relatie met God is om dit werk te kunnen doen. Van, ja, hoe is jouw relatie met God eigenlijk ontstaan? Ontstaan? Ja, ik ben eigenlijk ik ben christelijk opgevoed. Daar begon het eigenlijk al wel mee. Mm -hmm. en, ja, het is eigenlijk, later is het pas concreter geworden. Um, eigenlijk nog niet zo heel lang voordat ik toen bij de hoop begon met werken... En vooral is het eigenlijk bij mij begonnen op een moment dat ik uh, echt dacht van nou, ik trek het allemaal niet meer. En dat het eigenlijk bijna tegen overspannen aan zat of misschien zou je het zelfs wel overspannen kunnen noemen. Mm -hmm. En uh, dat ik eigenlijk vastliep en echt God heb uh, gezegd van nou oké okay, Heer ik trek het niet, wilt u het van me overnemen? Nou dat vertel je zo even in een paar uh, zinnen, maar daar ja. wil ik graag wat meer over horen. Je liep vast en je had tegen je had overspannenheid aan of je was overspannen. Wat was het dan allemaal gebeurd dat je overspannen was geraakt? Um, ik was toen op dat moment nog uh, mijn SPH, de studie die nodig is voor dit werk ook, was ik, uh, was ik druk met mijn stage. En ik merkte in mijn stageperiode liep ik vast. Um, uh, waardoor liep je vast? Wat gebeurde er dan? Ik liep eigenlijk gewoon heel erg tegen mezelf aan. Wat je, wat je in het werk ook ziet van, uh, ja, omdat je met jezelf werkt, loop je eigenlijk gewoon tegen je eigen punten aan. En ja, welke punten precies? Ik, ja... Uh, yeah. Controle, en deed ik het wel goed. Omdat soort dingen. Heel je, veel vragen. Dus je wilde graag de controle houden en het perfect doen? Ja. Ja, ja eigenlijk wel. Okay. Geen fouten maken. Ja. Allemaal. Maar ja, dat, uh, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Die fouten die komen vanzelf Die komen vanzelf, ja Dat ja. wil wel En ik, ja, ik moest voor school ook aan heel veel voldoen Dus dat is ook het lastige dan Want Je kreeg gewoon een heel lijstje van aan het eind van je studie, van van het eind van je stage moet je hieraan voldaan hebben uh -huh. En ik moest heel veel uren maken Dus ik was op een gegeven moment echt stage aan het lopen, uren aan het maken Vervolgens, uh, nou, dat had ik afgerond En toen was ik uh, aan het werk gegaan En ik wilde geld verdienen, want een student is arm Dus die moet een We buffer moeten. opbouwen in de zomervakantie en daarnaast had ik ook, ik zou gaan afstuderen, had ik alles al voor geregeld. En ik zou ook mijn broer op zijn bruiloft, de ceremoniemeester zijn. Dus ik had gewoon heel veel dingen het verschiet en heel veel druk eigenlijk. Heel veel dingen die, nog moesten gaan, die je nog ja. moest doen. Ja. Ja. Ja. En ja, ik had eigenlijk al te veel gedaan en ik ben doorgegaan. En op een gegeven moment was het gewoon te veel. Ik viel z'n flauw. En, um, zomaar? Je viel zomaar flauw of wat gebeurt? Ja, ik denk dat ik gewoon een soort zomaar flauw viel. Want ik heb nog net de vloerbedekking kunnen halen in plaats van plavuizen. Nou, dat is al wat. Maar ik ben toch gewoon gaan werken natuurlijk. Dus je bent flauwgevallen gevallen, je kwam weer bij en jij ging gewoon werken? Ja, gewoon werken. Oeh. harde bikkel. Hè. Ja, ja. En um, ja, ik werkte op een gegeven moment dat Ik ging gewoon vroeg slapen. Heel erg moe. Mm -hmm. En uh, ik werd de volgende dag weer wakker. ging wel weer werken, maar ik kwam net zo moe in mijn bed uit als ik erin ging. Ja. En ja, ik ben niet echt een ochtendmens. En uh, ik ben echt een avondmens. Dus ja. dat het feit dat ik, als ik vroeg naar bed toe ga, dan... Uh, dan is er iets niet goed. <laughs> is er iets niet goed. Maar dat lukte me wel een lange tijd toen. Ja. Echt een paar weken dat het gewoon niet goed ging. En je werkte alleen nog maar. Je werkte en je sliep en dat was het zo'n beetje. Ja. Oké. Okay. En waardoor escaleren dan dat uiteindelijk? Um, ja, eigenlijk op het moment dat ik besefte van... Hé, hey, ik moet volgens mij gaan toegeven aan het feit dat ik het echt niet meer trek. En mm -hmm. um, dat ik dus eigenlijk misschien wel overspannenheidsklachten heb. Of... Ik moet het toch bij God gaan proberen. En echt zeggen van oké, okay, ik trek het allemaal niet meer. En dit is te veel. Hoe kwam je dan erbij zo van, van ik moet toch. Ja, je zegt van ik moet het dan toch bij God gaan proberen. Zo van, hoe kwam hij dan opeens in je gedachten? Oeh, ja. Um. Ik denk dat ik het toch soort. dat ik wel besefte ergens dat ik het heel erg zelf aan het doen was. Dus ja. dat ik zelf heel hard aan het knokken was. en heel veel eisen had van. Hey, ik wil dat doen, ik wil dat doen. En dat, dat ergens gewoon echt die gedachte in me opkwam. van ja, je kan het ook aan God overgeven, want jij weet het niet meer. Mm -hmm. Maar God weet het wel of zo. Dat ik ja. echt gewoon. ja, ik had alles geprobeerd wat in mijn macht was. maar eh, nog niet geprobeerd het aan God over aan te gegeven. geven. En dat hij het mocht gaan doen. En heb je dat gedaan? Heb je het aan God gegeven? Ja, ik heb het aan God gegeven. En hoe ging dat dan? Hoe, hoe ik denk dat gewoon op een moment, op een ochtend, ergens, ik weet niet eens meer precies het moment of hoe of waar, maar eigenlijk gewoon echt in gedachten, in gebed. Zo van: oké, okay, hier ben ik, ik kan het allemaal niet meer. Ik zie het allemaal niet zitten en ik wil zoveel, maar het lukt allemaal niet meer. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd wat er vervolgens dan gebeurde. En daar gaan we nou, nog heel even op wachten om, op, om dat te horen. We gaan eerst uh, muziek uh, luisteren. Heaven. Amanda, je vertelde net dat je eigenlijk tegen overspannenheid aan zat, dat je van alles zelf had geprobeerd om eruit te komen, dat lukte niet. En dat je toen aan God vroeg of hij je wilde helpen. Ja. En nou, we hadden een beetje een cliffhanger en nu willen we heel graag weten van wat er toen gebeurde. Ja, wat er toen eigenlijk gebeurde, ja, het, het, ja, het feit dat ik nog moe was, bleef eigenlijk hetzelfde. Mm -hmm. Um, wat alleen wel ergens bijzonder was Was dat eigenlijk um, Na die tijd was wel een opstijgende lijn Eigenlijk in hoe dat ik me voelde En dat ik wel merkte van hey, Die moeheid wordt steeds minder En daarnaast uh, Ik zou weer naar school gaan Zag ik eerst wel een beetje tegenop Ik ging mm -hmm. expres wat vroeger Maar ik was nog steeds moe en uh, toen kwam ik op mijn uh, kamer, of ik zat op kamers in Ede, op de Christelijke Hogeschool mm -hmm. Ede zat ik. En um, ik kwam daar een huisgenootje tegen, zij deed toevallig ook dezelfde studie, wel een andere uh, periode liep ze, maar zij wist dus ook wel meer ervan. Ze zei, joh, wat doe jij hier? Ze zei, ja, ik uh, ga naar school, morgen heb ik een, uh, mijn introductiedag op de, op leerjaar. Ja. En uh, ze zegt, nou, uh, hè, morgen, dat is toch volgende week? Ik zeg, nee, maar dat is morgen, want ik had altijd, altijd alles helemaal gepland. Hè. Controle, ja, dus uh, precies van hoeveel weken ik kon werken en hoeveel, uh, nou ja, hoeveel weken ik dan precies of welke week ik dan vrij was. Maar ze zegt, nee, ze zegt volgende week. Ze zeg ik pak even papier erbij. En ja, maar het bleek dat het dus echt volgende week was. Zat die op erop? Dus ik wel een week cadeau. Nou, ik zag het ook echt als een cadeautje van God, van nou, dit is bijzonder. Ja. En ik moest dan nog iemand gaan bellen, um, omdat ik zou afstuderen dat jaar. Mm -hmm. En ik had afgesproken, joh, de dag nadat ik naar school ben geweest... kan ik even afspraken maken wanneer we langskomen. Ja. En uh, ik denk ja, dat is wel lekker de binnenkomen. Ik mag meteen gaan bellen dat ik... nog uh, open het gepland <laughs> Ik denk nou, die denkt ook, die regelt het ook allemaal niet goed. Dus ik heb gebeld en die man die zegt, hij zegt nou, dat is ook bijzonder... Hij zegt, want ik ging er eigenlijk ook vanuit dat het deze vrijdag was. Maar ik heb het gewoon voor volgende week in mijn agenda gezet. Dus ook daar kreeg je een week, een week ruimte. Ja. ja dus het was allemaal geregeld. Het was helemaal geregeld. En uh, ik merkte gewoon dat ik die week echt nodig had. En de eerste schooldag die ik pakte, dat echt ook de eerste dag was. ik voor mijn gevoel ook echt weer een schooldag aankom. Ja, dat je weer... Je was nog wel moe, maar gewoon hoog opgeknapt om ja. naar school te kunnen gaan. Ja, en dat ik het ook echt wel weer kon pakken. En uh, daarna is het eigenlijk gewoon overgegaan. Dus het was echt... Uh, ja, en je, je hebt toen gewoon dat schooljaar gedaan? Ja, en tegelijkertijd dat ik ook echt heb gezegd op het moment van... Oké, okay, heer, ik, ja, ik ben nu echt ervan overtuigd, u bestaat. Ja. En ik wist ergens al wel, God bestaat. Alleen uh, toen ook echt zoiets van, nou, nu, u bestaat en ik ga u vinden ook. En wat ben je toen gaan doen? Want hoe ben je hem dan gaan zoeken? Ja, ik ben ook wel, meer, wel weer wat meer naar conferenties, dat soort dingen gaan En um, op een gegeven moment was het ook uh, was het Pasen. En ik merkte toen op een gegeven moment dat ik die avond... Um, dat ik... Um, dat de Passion was op, uh, op, uh, op tv, de film. De film. Ja. En ik was die aan het kijken. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel bijzonder hè, dat Jezus aan het kruis is gegaan. En wat heeft hij geleden voor ons? Maar ik denk, ja, waarom het kruis? Ik bedoel, God is toch zo bijzonder hè, van details? En, ja, waarom moet hij dan het kruis gestorven zijn voor onze zonde? Ik, ik, ik kon het gewoon niet vatten. Ergens klonk het wel mooi, maar... Ik kon het niet vatten. En toen heb ik die ja. vraag bij God neergelegd. En voor het eerst anders gebeden. Voorheen bid ik vooral heel mooi. Mijn gebedje. En hè, dat God ver van me af stond. En toen was ik. Ja ik ben zat. Ik wil het gewoon. Ik, ik geloof dat, dat. Dat paas is de belangrijkste feestdag. En ik wil gewoon begrijpen wat u bedoelt. Ja. En ik heb dat echt op die manier. Ook naar God uitgesproken. Ik snap er gewoon geen bal van. En ik wil het gewoon weten. Want ik geloof dat dit belangrijk is. Ja. En uh, toen heeft God echt. Op zo'n bijzondere manier. Nou, ik heb het gewoon laten rusten. En. Uh, ja, ik dacht van nou dat duurt nog heel lang. Maar binnen een paar dagen ook gewoon antwoord ik op je een antwoord uh, die ik niet begreep. Ja, nou, dat, dat wil ik ook horen. En dat gaan we ook luisteren naar de muziek. <laughs> uh, we gaan luisteren naar Paden van de Liefde van Cela. man die je vertelde net van dat je eigenlijk Pasen niet begreep en dat je God hebt gevraagd van, ja, wat is het dan? Wat houdt het dan in? En je zei ook dat je daar antwoord op kreeg. Hoe kreeg je daar antwoord op? Ja, ik ging toevallig op een avond naar een oud huisgenootje toe. Ik zag er eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer. En mm -hmm. uh, het ja, het contact was echt een beetje aflopend. En uh, nou ja, op een gegeven moment vertelde zij dus dat ze wedergeboren was. Nou ja, zij was hetzelfde. Uh, ik ben ook uh, protestants opgegroeid. En ik ja, ik denk nou leuk voor je. En, uh, maar het, uh, het ja, me dus, niet zoveel. Nee, nee, nee. nee het zijn me echt niet zoveel. En ik denk nou goed, uh, prachtig. En zij ging uitleggen wat het voor haar inhield. En dat ze echt haar leven aan Jezus had gegeven. En um, dat dat echt het grote verschil had gemaakt. Ja. En um, nou, en dan... dus ik was heel erg verbaasd. En ze ging dus echt delen. En ik, ik merkte en ik zag ook echt dat zij veranderd was. Hmm. En... Um, wat deed dat met jou? Ja, ik denk dat ik een beetje ver, verrast, verbaasd was. En zeker van haar. En um, toen legde ik eigenlijk ook mijn vraag even voor. Ik denk, hé, hey, zij weten er dus blijkbaar meer van. En toen dacht ik, van, nou, waarom leg ik eigenlijk die vraag van Pasen niet bij haar? En ik vond, wat betekent Pasen? Dat vroeg me echt af met Pasen, wat betekent dat nou? Ze zegt, nou, dat is bijzonder. Ze zegt, want ik heb, uh, ik heb pas nog een bijbelstudie erover gehad. En ik heb er een mooi boekje over. En moet je ook weten. En ze zegt, ja, dit is gewoon het hele bloed... Uh, Um, eigenlijk Jezus, zijn bloed is zo belangrijk. Omdat je in het Oude Testament en dan heel de bloedbanden en dat, ja, ja. dat er offerdieren werden geofferd. En dat eigenlijk uh, ja dat wij de zonne geboren worden en dat Jezus bloed dus echt rein is. En dat we daardoor de dus zonne zonne. Of dat eigenlijk onze zonne schoongewassen worden. Ja. Dat we bij hem kunnen komen. En op de een of andere manier klikte dat. En ik dacht, hè, wat is dit? En ik snapte het opeens. En toen dacht ik, van, hé, dat wil ik ook. En ik wil geloof ik ook wedergeboren zijn. En ik wil ook leven met Jezus. En tegelijkertijd begon er heel veel te trekken. Want ja, mijn leven was nog wel ingericht op allerlei dingen. En ik dacht, ja, hoe kom ik nou in vredesnaam met Jezus? En, en hoe ben je daar dan gekomen? Ja, ik heb die vraag gewoon ook weer neergelegd. En ik ben gewoon nou, ergens toch denk ik gaan praten met God. Dus echt biddend met God. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van ja, het lukt me niet. Het lukt me niet om bij God te komen. Dus ik dacht ja, ik heb iemand nodig die voor me gaat bidden. En uh, ik denk ja, heer, uh, ik ken niemand. Dus dan moet u maar regelen. En toen hadden we dus, uh, ik zou clubwerk gaan doen. En toen zouden we op een weekend van uh, Youth for Christ. Mm -hmm. uh, voor, de train, uh, voor, voor de clubleiding. Ja. En uh, gingen we dus oefenen met bidden. Dus zo gingen mensen dus <laughs> spontaan voor mij bidden. <laughs> Oefenend. Ja, alles kwam op je weg. En toen kwam je ja, op zo'n bijzondere manier. denk ja, hoe verzint God het? En uh, op die manier uh, kwam ik daar weer achter. Van, uh, okay. En toen kwam ik eigenlijk erachter van. Hey, um, ja, ik stel eigenlijk eisen aan mezelf. Ik moet eerst helemaal op orde hebben met God. En dan pas kan ik bij hem komen. Mm -hmm. Maar God is naar ons toegekomen. Omdat hij wist dat het niet op orde was. En dat hij het op orde wil brengen. Mm -hmm. En toen heb ik echt... Uh, toen ontmoet ik dus ook een zo'n meisje die zegt, ja we hebben een gebedsgroepje, dus je kan bij ons mee bidden. En zo hebben zij uiteindelijk voor mij gebidden, heb ik ja tegen Jezus gezegd. En mijn leven veranderde nog niet helemaal. Maar dat, dat ging langzamerhand, veranderde het dan, wat veranderde dan nog verder aan je leven? Nou, eigenlijk had ik alleen die keuze gezegd. Ik had alleen een jaar tegen Jezus gezegd. Maar ik ging nog uit. Ik, uh, nou, ik leefde gewoon nog precies hetzelfde leven. Ik dacht altijd, ja, je hoorde van die verhalen. En dan mensen zijn emotioneel gaan huilen. Het verandert allemaal in één keer. En bij mij was dat niet. Dus ik dacht, nou ja, ik weet het ook niet. Maar ik, ja, dit is ook een beetje raar. Oké. Okay. En toen uh, ben ik naar Soul Survivor geweest. Mm -hmm. Dat was een conferentie? Conferentie, ja, ja. Voor jongeren is dat eigenlijk. En uh, ja, dat was eigenlijk wel bijzonder. En daar heeft God echt mijn leven wel helemaal veranderd. Um, Doordat um, ze hadden op zondagochtend eigenlijk een, een dienst en um, ze besloten eigenlijk in, in het gebed voor de dienst om eigenlijk te zeggen van hey, um, we gaan de dienst omgooien omdat we op ons hart hebben gekregen dat God andere dingen voor deze dienst heeft als die wij bedacht hadden. Ja. En wat ja oh, nou ja we moeten eigenlijk eventjes naar muziek gaan luisteren. Ik ben heel benieuwd hoe uh, wat er okay. gebeurde, maar we gaan toch een even gaan naar muziek. Um, to the Overcomers van Michael Card. Struggles to survive And to the one who overcomes I'll give the manna He'll have a pure white stone With his own secret name. She will possess the morning star In all its splendor All this and more for them Because they overcame All this and more for them Because they overcame Just hold on and do not grow weary. For I am He who searches hearts and minds. Behold, I'm standing at the door and I am knocking. And the one who hears and opens it will find that the, the one who never gives comes, comes, is. I be dressed in white She will become A column in God's Holy Temple They will all freely from the tree of life And They will all freely from the tree Of life The overcomers Come to understand That they are Precious forms printed In the palms of His hand secret She will possess the morning star Ik moest je net weer afbreken. Je was op Soul Survivor een conferentie en daar werd opeens het programma omgedraaid. Ja. en wat gebeurde er toen? Ja, wat er gebeurde, ik, ik was niet echt heel direct met bepaalde verlangens erheen gegaan dat ik dat heel bewust van was, maar blijkbaar werden daar een soort eigenlijk wel de verlangens uitgesproken waar ik mee kwam of ben gekomen. En um, wat ze zeiden was dat ze als een, in een beeld zagen tijdens het gebed en een grote boom met een net eromheen. En um, dat als het ware die grote boom om moest. En zodat er weer nieuw uit kon uitspruiten. Ja. Uitspruiten, zeg maar. Beetje zoals in Jezaja worden. staat. Van, de eik wordt geveld, maar er maar ja, spruit iets nieuws uit weet. op. Ja, ja. Okay. en die moest echt om. En het was echt een net van tradities. En uh, ja, eigenlijk daarvan. Van, van, van waar het uit opgebouwd, waar het ja. niet verder groeien kon. En daarnaast dat ze, dat ze een soort iemand zagen die achter Jezus aan wilde rennen, maar dat het niet lukte. En er waren echt verlangers voor mij. En... Uh, ja, we mochten toen op een gegeven moment daarna voor elkaar gaan bidden. Er is toen ook voor mij gebeden. En ik ben uh, gewoon een vriendin van mij die naast me zat. En uh, ik was heel erg geraakt wel. En um, ik had niet direct echt het gevoel dat er van alles was gebeurd. Maar ik liep eigenlijk die dienst uit. En ik merkte toen opeens van... Hé, hey, ik, ik ging altijd uit ieder weekend. Ik, toen de tijd niet helemaal meer ieder weekend. Maar ik merkte opeens van... Hé, dat verlangen is gewoon weg om uit te gaan. Waarom zou ik in vredesnaam uitgaan? En, en was uitgaan was echt belangrijk voor je? Het was heel belangrijk voor mij, ja. Oké. Okay. En dat was opeens weg? Dat was opeens weg. Okay. ik heb de voorde, die avond ervoor ook nog lopen dat een christen best uit kon gaan. <lacht> en de dag daarna was het weg. En nee, ja, God heeft gewoon echt nieuwe verlangens gegeven op dat moment. Van opeens begreep um, ik het bijbellezen. Opeens um, ja, had ik er ook zin in om dat te doen. Ik leefde eerst heel erg van weekend naar weekend. Ook met uh -huh. dat uitgaan. Van als ik dan een leuk weekend had gehad. Nou, dan, dan, dan, hè, dan was een week goed geweest. Ja, ja. Maar ik merkte opeens van hè, de maandag is leuk. Hè, dinsdag is ook leuk. <lacht> Woensdag ook. En ja, ja. ik merkte opeens dat elke dag waardevol was. En ook gewoon mijn materialisme. En daarin merkte ik ook van... Hé, hey, dat werd ook veel minder belangrijk. En tv kijken, opeens dacht ik van... Hè, waarom kijk ik zoveel? En, uh, zo, je werd echt een ander mens. Ja, heel mijn visie werd ook anders. Oké, okay, en hoe ben je toen verder gegaan? Van, um, wat, wat ben je toen gaan doen? Ik ben uh, eigenlijk tegen mijn vrienden gaan zeggen... Dat ik niet meer mee uitging. En wat vonden die ervan? Ja, die vonden dat wel even heftig zo van... Huh? Ja. Uh, ik was altijd wel enthousiast met uitgaan. En opeens gaat ze niet meer mee. En uh, ja, dat is best wel heftig. En daar heb ik ook echt wel gesprekken nog over gevoerd en dat soort dingen. Mm -hmm. ja. En tegelijkertijd liep mijn sollicitatie met de hoop eigenlijk al wel een beetje. Ja. En ik dacht eerst van, nou, ik kan niet bij de hoop werken. Want waarom dacht je dat je dat niet kon? Nou, ik zou het niet kunnen, dacht ik. Okay. Van het te, te heftig en uh, van hoe moet ik daarin hulp bieden. Mm -hmm. En uh, toen had ik het ook echt laten rusten voor dat weekend. Ik, nou, ik pak dat na het weekend wel op. Eigenlijk zo van, nou, dit is te lastig. Ik stel het even en, lekker uit. Ik stel het lekker uit. <laughs> ik ga lekker weekend houden. En uh, toen na dat weekend dacht ik van ja, maar als ik het met Jezus doe, dan kan ik het wel. En zo merkte ik opeens dat Jezus een hele belangrijke rol in mijn leven is geworden. En dat ik echt gewoon alles samen met Hem ben gaan doen. Ja. En je hebt toen ook gesolliciteerd bij De Hoop? Ja Gelijk en, aangenomen of... Uh, nee, niet gelijk Niet gelijk nee. Ja, ik werd uh, in november uh, uh, is dat weekend geweest halverwege En toen liep die sollicitatieprocedure in februari ben ik aangenomen halverwege Oké, okay. en hoe lang werk je inmiddels bij de hoop? Uh, ruim vijf jaar En al die jaren met Jezus? Al die jaren met Jezus en meer en meer eigenlijk Gewoon echt, ja, steeds meer en dingen af gaan leggen Of pijn en verdriet mm. ook gaan verwerken En ja, eigenlijk veel meer in vrijheid, veel meer plezier en vreugde in mijn leven tegelijkertijd is het soms ook lastig met Jezus leven maar, ja, uh, maar nog steeds de moeite waard absoluut Oké, okay. nou Amanda hartstikke bedankt dat je je verhaal met ons hebt willen delen heel bijzonder om te horen uh, we zijn maar aan het eind gekomen van deze uitzending wilt u meer weten over het werk van de hoop kijkt u dan eens op onze website dat is www.dehoop.org dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer Down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army to give it a look like the fighting days were done. But driven by your calling, on here's a God's words the bones began to shake He stared wide-eyed as the flesh began to form And as He prophesied to the wind The soldiers began to wake And the Lord sent His women to the valley to breathe a breath of life into their souls And raise them again a mighty army Warriors of battle again, they have been filled with the spirit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, the pastor stands before his congregation, He wants a mighty army. Voor. like times Tot zover. Het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.